4 uur. Het NOS-journaal. Ewald de Jong. De weduwe van de Zuid-Koreaanse oud-president Kim Dae-jung heeft een bezoek gebracht aan Noord-Korea. In een gesprek van tien minuten heeft ze Kim Jong-un gecondoleerd met het overlijden van zijn vader Kim Jong-il. De voormalige first lady van Zuid-Korea werd in 2009 door Kim Jong-il gecondoleerd toen haar man overleed... en vindt het daarom gepast om ook nu condoleances over te brengen. Ze hoopt dat haar bezoek de relaties tussen de twee Korea's verbetert. Zuid-Korea benadrukt dat het bezoek aan Noord-Korea een privé-aangelegenheid is. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Kim Jong-un zulk hoog bezoek heeft ontvangen. Un wordt gezien als de opvolger van zijn vader. Burgemeester Wolfse van Utrecht laat het OM een onderzoek instellen... naar de mogelijke mishandeling van oud-prof-voetballer Edu Nantlal door twee agenten. De gehandicapte Nantlal zegt dat hij op kerstavond door agenten uit zijn busje is getrokken... en daarna is geschopt en geslagen... Hij bracht de nachten in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak, burgemeester Wolfsen. Nou, er is wat discussie over, het is een beetje onduidelijk hoe het precies gelopen is. En dan is het goed, nu uh, wel, toch wel vaststaat dat hij geen verdachte meer is. Maar wel stelt letsel te hebben opgelopen Dan een afdeling binnen de politie... die niets met die aanhouding te maken heeft. Dus heel secuur op een rijtje zet wat er nou precies is gebeurd. De man van Surinaamse afkomst was in 1989 een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Nantlal hield daar een dwarslezie aan over. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nantlal. Opnieuw is een groep dakloze Somaliërs uit protest een tentenkamp begonnen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. De groep is uitgeprocedeerd, maar kan niet teruggestuurd worden naar Somalië. De 16 Somaliërs hebben in Nederland geen recht meer op opvang en staan daardoor op straat. Begin december was er ook al een groep die op deze manier protesteerde. Die werd opgesloten in vreemdelingenbewaring, maar de rechter verbood dat. Die groep werd daarop wel opgevangen in een opvangcentrum in Vught. Tien jaar na de invoering van de euro zitten in Nederlandse portemonnees gemiddeld meer Duitse dan Nederlandse euromunten. Dat blijkt uit metingen van de website eurodiffusie.nl, waarop een paar honderd mensen iedere maand doorgeven wat er in hun portemonnee zit. Deze maand had 24% van de munten de beeltenis van koningin Beatrix, 27% kwam uit Duitsland, 15% uit België en 10% uit Frankrijk. Het minst komen munten uit Slovenië, Slowakije en Estland voor. Dit jaar werden er alleen in augustus... iets meer Nederlandse dan Duitse munten geteld. Vorig jaar was de verhouding nog ongeveer gelijk. Tot met 2009 waren er nog duidelijk meer Nederlandse euromunten. Het weer bewolkt met aan zee hier en daar zon. Aan de kust staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het is een graad of 11. Morgen ook bewolkt en wat frisser met vooral in Limburg wat zon. ANBW verkeersinformatie met files op de A4 naar Den Haag. Daar staat tussen Roelevaansveen en Zoetebouw de Rijndijk een 3 kilometer. Op de A6 Ledenstad richting Muiden. Daar staat voorknopend Muidenberg 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. A12 Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam over 7 kilometer... tussen Maarsberg en Bunnik. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort nog 4 kilometer. Ik koop in, in de yen, en ik verkoop in dollars. Hoe bescherm ik mijn winstmarge tegen koerswisselingen? Wie internationaal zaken doet, krijgt te maken met rente- en valutaschommelingen. En elke verandering heeft weer invloed op uw winstmarge. Met het online treasury-systeem DealStation beschikt u over real-time rente- en koersinformatie. U kunt vijf dagen per week, 24 uur per dag, zelf transacties afsluiten. Grenzen en barrières wegnemen. Dat is internationaal zaken doen anonu. ABN AMRO. De bank anonu.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 Het is Radio 1, het geluid van 2011. Het Radio 1 jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. En we are calling it? iPhone Steve Jobs, afgelopen nacht overleden. Na een verloren gevecht met kanker. Dankjewel, allemaal. Het einde is het begin voor Evelien van der Zuid. Het wordt een memorabele avond in de Amsterdam Arena. Kredietcrisis, bankencrisis, financiële crisis, eurocrisis. Hoe moet dat nou verder met de wereld? Een hele leuke ontploffing. Korter daarna nou de tweede ontploffing. In het centrum van Luik zijn granaten gegooid naar een bushokje. Ja, nee, het is wereldkampioen! Ongelooflijk kippenvel. Wat er allemaal gebeurt. Nederland schrijft voetbalgeschiedenis. Wanda, campeon del mundo! Dit is tot vijf uur het geluid van 2011. Ik mm -hmm. mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad.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 Wish you Hoe vinden jullie het dat het zo goed gaat? Uh, ik vind het leuk, want uh, je ziet niet altijd dat ze gewoon in de finale zijn. Want het is volgens mij ook het eerste Euro Europese team dat in de finale is gekomen. En dat ze gewoon Cuba hebben gewonnen is ook wel gewoon een wonder. Dus ja, yeah, ik vind het wel leuk. Iedereen wil heel graag winnen. Uh, Cuba, om Cuba nog een keer te pakken, dat is, uh, ja, dat is een heerlijk gevoel, zou dat zijn. Dan een tegenvaller. Het begint te regenen. En niet een beetje regen, nee, het plantst. Zo kan er natuurlijk niet gespeeld worden. Het aanvangstijdstip wordt constant bijgesteld. Vijf uur wordt half zes, half zes wordt zeven uur. Zeven uur wordt acht uur. En tenslotte, als iedereen de moed al bijna opgegeven heeft... kan om negen uur, vier uur later dan het geplande tijdstip, de wedstrijd beginnen. Even daarvoor heeft in de kleedkamer coach Fairley zijn ploeg op de volgende manier op scherp gezet. Dus je hebt iets heel Now gedaan. Nu je story. All right, you guys decide, okay? Remember what luck is, guys. It's preparation meeting opportunity, right? You guys prepared? Yeah, I'm ready. You guys ready? Yeah. Here's the opportunity to go Let's ...gespeeld in de WK-finale 2011 tussen Cuba en Nederland. Stand is 2-1 voor Nederland. De Cubanen hebben nog één slagbeurt om iets aan die stand te veranderen. Wat kunnen we nog? 3-0 is Nederland verwijderd van een historische overwinning. Het zou uh, ja, gouden medailles opleveren. Een eeuwige roem. Bal de lucht ingeslagen. Hij wordt uh, prachtig gevangen door Kalian Sams. En hij schakelt dus de Spanje uit. De bal geraakt, gaat richting de warning track waar Kempal staat te wachten. Ruimde voor zelfs en dat is de tweede vangbal. En nu is Nederland nog maar 1 uit 1-0 verwijderd van de wereldtitel. 1-0, 1-0 voor Goud. Michel Henriquez gaat het Nederlandse hongbalteam het onmogelijke waarmaken. Cuba voor de tweede keer bij dit WK verslaan en de gouden medailles binnenhalen. Bergman, en hij wordt er tussendoor geslagen voor een hongslag En dus krijgen de Cubanen 1 en 2 bezet. Hector Oliveira is de man die uh, aan slag komt. Ja, Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste van bal uit de handen van Jonathan Schopen. Kijk eens, Charles wij waren erbij, wij waren erbij! Met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25 voudige wereldkampioen, verlies van het kleine Nederland. Ongelooflijk kippenvel, wat er allemaal gebeurt. De vangbal van Jonathan Schoop, toen ontplofte het Nederlands team... en het veld werd bezaaid met oranje mensen. En Nederland schrijft honkbalgeschiedenis. het is wereldkampioen. Door 2-1 overwinning op Cuba. Ongelooflijk, maar waar? Miranda, del mundo. Een stunt, het machtige Cuba, een grootmacht in het mondbal, geklopt door Nederland. Oranje in de finale van het WK, dat is uniek. Heel uniek, want Europese clubs slaan vaak geen deuk in een pakje boter. Ik kan het nog steeds niet geloven, echt niet. Dus, uh, het zat er heel lang in, maar uh, 2-1 is natuurlijk een hele kleine marge. Uh... Wat is dit de wedstrijd van je leven? Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb ook betere wedstrijden gegooid, maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Ik ben wereldkampioen. Ja, uh, zeg het maar. Ik snap het nog steeds niet. Ongelooflijk. Het is waar. Ja, het is echt waar. <laughs> ik het er niet doen. Geweldig. Het is echt onbeschrijfelijk. Zo'n gevoel dat het nog nooit meegemaakt. Beschrijf is die laatste pitch. Laatste pitch. Gewoon fast naar buitenkant. Ja, het raakt me niet lekker. Alleen een zachte line drive naar de derde me toe. We uh... winnen. Echt niet te Jullie zijn wereldkampioen. Ja, wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Onglazen, oh, echt niet te glazen. <middelijnd> Dit is tot vijf uur het Radio 1 jaaroverzicht. Met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2011. I'm gonna call it, just like I see it. I'm gonna stay my case as I live and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 You're not Overleden in 2011. De Britse zangeres Amy Winehouse. In haar flat in Noord-Londen is de Britse zangeres Amy Winehouse doodgevonden. 23 juli. Twee dagen geleden stond ze nog op het podium op een festival in Londen. 27 jaar. Dezelfde leeftijd waarop Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Kurt Cobain overleden. Tussen alle bloemen ook veel blikjes, bier, flessen, drank, pakjes, sigaretten. We kennen haar natuurlijk niet alleen vanwege haar prachtige muziek... maar vanwege ook haar bekende problemen met drugs en alcohol. Winehouse won veel MTV Awards en Grammy Awards... voor haar soulnummers en haar bekendste album Back to Black. Of haar dood met drank of drugs te maken heeft, is nog niet duidelijk. Waarom bent u hier vandaag? Ik heb haar eerder ontmoet lovely ze is een thought vrouw, dus ik and show ik mijn respect Een Londenaar die Amy Winehouse persoonlijk kende, met haar uitging en haar herinnert als een lieve meid en haar dus erg zal missen. Ja, ik denk dat ze be zal worden all. Ze is definitely someone that's going be remembered voor a, a lot more years to come. Um, two albums. Great hit. She's she's ja, Niemand in de muziekwereld zal haar vergeten, want haar muziek was zo speciaal, haar stem zo bijzonder. Dat kan niet vervangen worden door niemand. I go back to... 5 oktober. Een iPod. Apple boegbeeld Steve Jobs. Een telefoon. 56 jaar. En an een internet communicator. Een iPod. Een telefoon. Je hebt niet alleen maar een computer, en daar doe je dat mee. En je hebt een telefoon, en daar doe je alleen maar dat mee. Het loopt in elkaar over. Dit zijn niet drie separate devices. Dit is één device. En we noemen het iPhone.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 It's it's great to get out of that bag. Het is gewoon zo goed vormgegeven dat je je bijna niet kunt voorstellen dat je het beter kunt vormgeven. Dan Apple is like a ship, and my job is to get the ship pointed in the right direction. Jobs bemoeit zich met de kleinste details. Hij brengt zijn kleurrijke iMac op de markt, een all-in desktop met een futuristisch ontwerp waarmee hij de markt verovert. Dit is iMac. Het hele ding is translucent. Je kunt het it. in het zien. Het is zo so cool. Zijn producten veroorzaken een ware gekte. 3, 2, 1. Het uitkomen van nieuwe producten kamperen rijen met liefhebbers voor de deuren van de Apple stores om de eerste versies te pakken te krijgen. We noemen het de iPad. Jobs lanceert de iPhone en de iPad... een smartphone en een draagbare computer met touchscreen. Apple has lost a visionary and creative genius... and the world has lost an amazing human being. Het succes in cijfers. Apple verkocht 15 miljoen iPads in één jaar tijd. 100 miljoen iPhones in vier jaar. 300 miljoen iPods in tien jaar. En in diezelfde periode 15 miljard verkochte liedjes via iTunes... You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Imagine there's no heaven. If you haven't found it yet, keep looking. It's easy if you try. And don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Steve Jobs, de man met te veel plannen voor een te kort leven, werd 56 jaar. Swinging in, the backyard, pull up in your fast car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 U luistert naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Het zal de hele dag feest in de Amsterdam Arena. Dat komt door de jaarlijkse open dag van Ajax. Maar vooral door het afscheid van Edwin van der Sar. Het einde is het begin voor Edwin van der Sar. Het wordt een memorabele avond in de Amsterdam Arena. Bij zijn afscheid. Zometeen begint de officiële afscheidswedstrijd. Er zijn ook nog andere wedstrijden. Van uh, het Ajax van 1995. Het Ajax dat de cup met de grote oren is te winnen. De cup die eigenlijk vol voor mij staat. Want ik sta aan de rand van het veld. Van der Sar in het doel bij Ajax. En dan zie je al die bekende gezichten, hè? de broertjes, de broer Mark Overmars, Michael Reiziger, Finidi George. De coaches van vanavond, Louis van Gaal coach Ajax 95, Fus Oranje 98. Hij is een gemaakte keeper, hij heeft heel veel te danken aan Frans Hoek. Het leek vaak vanuit de buitenkant een heel bescheiden jongen, maar ik denk dat hij een van de, van de jongens is die altijd de kwaliteit bewaard heeft. Het zegt ook iets over Edwin, dat hij... Uh... Dat hij open was uh, voor alles uh, wat op hem heen was. Naar buiten zal hij nooit schreeuwerig overkomen. Maar als het erop aankomt, zal hij echt de puntjes op de i zetten als iets hem niet bevalt. En ik denk dat hij zich ook ongelooflijk ontwikkeld heeft. Uh, niet alleen als keeper in vaardigheden, maar ook in communicatie. Ja, ik heb een aantal grote keepers meegemaakt, in, ook in het buitenland. Maar nou, ik, ik, zeker vanavond zal hij top 1. En dan uh, is het uh, verhaal wel duidelijk geworden. In Amsterdam natuurlijk een schot van Dennis Bergkamp en de redding van Van der Sar. Het is natuurlijk een uh, professional, een winnaar, tot en met. En uh, ja, zelfs op training en dan laat hij niks toe. Mark Overmas, snel, driftig, behendig en doeltreffend. Wat een hoogtepunt op zo'n avond. Hij heeft zich ook enorm ontwikkeld als persoonlijkheid, absoluut. Als je de eerste jaren van Ajax zag en dan zag je dat later van uh, Italië en dan uh, uh, naar Engeland. Het is een echte uh, persoonlijkheid voor Applaus van Van der Sar voor Mark Overmars. Ja, het zijn al die grote namen, Ze zijn allemaal gekomen voor het afscheid van Edwin Van der Sar. Kijk, je hebt uh, heel veel goede keepers gehad. Alleen de beste keeper is de keeper die de minste fouten maakt. En Edwin maakte gewoon de minste fouten van allemaal. Ja, Edwin, Edwin was gewoon uh, onderdeel van, de, van, van het geheel. En ik, en ik uh, om zo'n sluitpost zeg maar 18 te hebben als verdediger, ja, dat is gewoon heerlijk. En hij heeft het op zijn eigen manier gedaan, rustig uh, ingetogen. Maar... Met zoveel vakmanschap dat hij door iedereen uh, ja, ontzettend is gewaardeerd. Ja, daarom is hij denk ik zo'n grote keeper geworden. Uh, hij, hij denkt zo, soms als een voetballer en daarom staat hij bijna altijd goed. En... Ja, een fantastische collega vakmanschap. En ja, als er één is die het verdient, uh, dan is hij het wel. En zoveel mensen bij een afscheid, dat zie je eigenlijk alleen maar in Engeland. Vervolgens een wedstrijd tussen het huidige Ajax en een dream team met spelers waarmee Van der Sar ooit heeft samengespeeld. Daaronder Wayne Rooney, daaronder Ryan Giggs en als coach Sir Alex Ferguson. One of the best van of all time. The most important thing he won was the respect of everyone in the club. Is a truly good human being. Als je, als je in Engeland zeg maar een bepaalde prestatie neerlegt elke week, als je dat met inzet doet en met, met, met, met passie. Ja, dan word je ontvangen in, in, in de armen van de fans, zeg maar. En dat, dat heb ik ook meegemaakt. En dat, ja, dat stijgen daarna zulke hoogtes, dat, dat, dat, dat kan je niet, niet vergelijken hoe het in Nederland is. Ja, maar sowieso uh, is er uh, veel sympathie voor, uh, voor grote spelers in Engeland. Uh, en uh, ja, in Liverpool wordt ook met heel veel respect over FC uh, gesproken. Zijn te zien. Edwin van der Sar wordt naar de kant gehaald. Het wisselbord met Dochter Lin. Het gaat vuur wordt ontstoken. Dat zal niet trots zijn. Applaus van Alex Ferguson. De volgepakt de arena staat in vuur en vlam. Ja, je maakt het idee wat ja, over mensen zouden komen. Je bent blij als de eerste ring zit. Uh, maar dan uh, dit uh, ja, zo'n opkomst. Ik wil echt iedereen vanuit de Grond van Mark bedanken voor jullie, uh, voor jullie bezoek en, uh, en jullie steun in, uh, in al die. Uh, Zit er echt op. De handschoenen gaan uit een nieuw leven beginnen. Dankjewel allemaal. Dit is het geluid van 2011. Ga naar radio1.nl voor alle 38 montages van het Radio 1 jaaroverzicht. Daar staat ook een podcast voor u klaar, zodat u het jaaroverzicht kunt downloaden. de nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2011. Even kijken of ze hier al van de sombere economische cijfers hebben gehoord. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is somber over de vooruitzichten voor de Nederlandse samenleving. Meneer, goedemiddag. In een tweejaarlijks rapport staat dat de economie minder groeit dan verwacht. Het nieuwste cijfer van het CBS, dat de economie krimpt met drie tiende procent. En dat de koopkracht de komende drie jaar afneemt. Dat heb ik gehoord vanmorgen op de radio, ja. Maar hij is niet best, hè? Nee, ja. De kwaliteit van leven zal daar onder lijden, zegt het SCP. Moet halen. Allemaal een beetje minder allemaal, maar, hè? De besluiteloosheid in Europa, de escalerende schuldencrisis... de economie zakt in elkaar, consumenten houden de hand op de knip. Er wordt wel eens haast verwijtend tegen de consument gezegd... ze houden de hand op de knip, maar er zit niet zoveel geld in de knip. is een rare tijd. Je zet voor jezelf wat meer aan de kant. Als je iets kan repareren in plaats van dat je iets nieuws hoeft te kopen, dan, dan doen we dat op die manier. Ik doe jaren met mijn kleding en uh, deze jas heb ik al drie jaar en die hou ik nog vijf hoor. Gekrompen met drie tiende procent. Ja, erg hè. Drie tiende. Weet je niet. Dat is een verschrikkelijk bedrag. Dus stelt niks voor. Maar dat praten ze uren en uren praten ze erover. In de Kamer. Drie tiende. Wat is nou drie tiende? De kwaliteit van leven zal daaronder lijden, zegt het SCP. Alle kinderen van 6, 7, 8 jaar lopen met, met een telefoontje. Met een telefoontje. zo prrr, Kost 30, 40 euro in de maand wat ze verbellen. Dan denk ik, hoe kan dat? Hoe kan dat? Dan uh, ben ik erg bang dat Europa afstevend op een diepe recessie. Kredietcrisis, bankencrisis, financiële crisis, eurocrisis. Uh, hoe moet dat nou verder met de wereld? Hoe raakt de crisis u? Uh, ik bezuinig wel op kleding en ook op uh, ja, vakanties, dat soort dingen. Ja. Auto rijden.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 Grote bonussen, dikke auto's, mooie vrouwen en dure appartementen. Wat gaat er gebeuren op de beurs? Op een gegeven moment uh, stond er een min van 6% op de borden hier voor de AEX. Eigenlijk doet iedereen het een beetje gewoon dun door de broek. En met name pensioenfonds en de beleggers. En wat betekent dat voor de portemonnee? Angst en onzekerheid regeren de hoofden van beleggers. Ja, fors rood hoor. 2,7% maar liefst verlies op de AEX. 132 miljard euro erin gepompt. Zorgen over de financiële crisis. Bang dat het allemaal nog verder uh, onderuit gaat. De stijgende rente. Kortom, zorgen over nagenoeg alles. L'explosion doorop. L'explosion doorop. De euro moet stabiel gehouden worden. Miljarden, miljarden, miljarden. Het zegt ons bijna niets meer. Onze euro hangt aan een zijde draadje. Maar de allerbelangrijkste vraag is nog steeds. Is het einde van de crisis nu in zicht? De gruwel is wat zich vandaag in Luik heeft afgespeeld. Eerste ontploffing. Ja, wist niet hoe dat er gebeurde. We zijn naar binnen gerend en hebben schuil gezocht. Aan bus. Het was een tireur en iemand die De Wat er gebeurde. In een mum van tijd stond het vol met politieagenten. In het centrum van Luik zijn granaten gegooid naar een bushokje. Ook zou er geschoten zijn. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen... onder wie een van de daders. Zeker tien mensen raakten gewond. Een toevallige voorbijgangster, een 75-jarige vrouw, is dodelijk getroffen. En dan nog twee jongens van 15 en van 17 jaar... onderweg van school, van het examen, naar huis. De politie in Luik raadt mensen aan om binnen te blijven. Wie op straat loopt moet dekking zoeken in winkels en openbare gebouwen. Omdat er mogelijk nog geschoten wordt. Vier explosies zijn gehoord, gevolgd door geweerschoten. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Het centrum van Luik is afgesloten. Het incident gebeurde op het drukke Place Saint-Lambert in Luik. Hier sta je wel op het plein zelf. De helikopters vliegen erover. Het plein is nog steeds helemaal afgezet. De mensen worden nu de winkels uitgelaten. Het is vrees dat er nog meer granaten op het plein liggen.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 Uh, het eerste moment was een eerste granaat. Een hele luide ontploffing, uh, korter na de tweede ontploffing. hoorde ik schoten ook, tegelijkertijd. Uh, achter de bocht zag ik mensen liggen, al bloedend, al schreeuwend, al lopend. Alles door elkaar. En ik hoorde die gewoon in het rondschieten en het schijnt dan hier zo... We hebben dat ook zien binnenbrengen. Tiental gewonden die nu in het bal aanwezig zijn. Volgens het schijnt zou een van de daders zelfmoord al gepleegd hebben. En de andere zijn ze op zoek. Sommige Belgische media melden dat er meerdere daders zijn die uit het paleis van justitie kwamen. De daders zouden daar... Misschien zijn geweest of misschien hebben geprobeerd iemand daar te bevrijden. Maar Goed, dat zijn allemaal nog maar geruchten, dat is allemaal nog niet zeker. De verwachting is dat er binnen een uur een persconferentie wordt gegeven. De man is op het dak van een bakkerij gaan staan. Hij is gaan schieten. Hij heeft drie handgranaten gegooid. Hij is zelf om het leven gekomen en heeft drie mensen gedood. Twee jonge mannen van 15 en 17 en een mevrouw van 75. Het aantal mensen dat gewond raakte bij de aanslag in Luik... is opgelopen tot 75. Vier mensen onder wie de dader kwamen om. Onduidelijk is nog of hij zelfmoord heeft gepleegd... of door het toedoen van de politie is overleden. Volgens premier de is het geen terroristische aanslag... maar is het motief van de dader nog onduidelijk. De verdachte was na een gevangenisstraf van vijf jaar voorwaardelijk vrij. Alleszins moest die man zich vandaag ook opnieuw presenteren bij de politie in een nieuwe verkrachtingszaak. En het is mogelijk dat precies, ja, dat vooruitzicht op mogelijk een nieuwe celstraf, dat hem tot deze wanhoopsdaad heeft gedreven. Het dodental van de aanslag op Place Saint-Lambert in Luik is opgelopen. Helaas hebben we net nieuws gehad dat het officiële dodental niet op vijf staat, want een baby van 17 maanden die is zo pas overleden. En er wordt ook wel gespeculeerd dat het mogelijk nog zou kunnen oplopen tot 6 à 7, want er is zeker één jongen van 20 die op dit moment nog voor zijn leven vecht in het ziekenhuis. Direct na de schietpartij werd het gebied hermetisch afgesloten. Naast de vijf doden raakten bij de aanslag 122 mensen gewond. Uiteindelijk bleek het om één dader te gaan. Het motief van de dader is uh, onduidelijk. Het zou gaan om Nordin Amrani, een, een 32-jarige luikenaar. En die man is drie jaar geleden veroordeeld tot vier jaar cel... voor het houden van een cannabisplantage en voor wapenbezit. En in zijn huis werden toen een tiental wapens gevonden. Volgens sommige bronnen zouden dat zelfs oorlogswapens geweest zijn. Onder meer een kalasjnikov en een raket het lanceerder maar hij zou geen enkele link hebben met een terroristische organisatie. De man die gisteren een bloedbad aanrichtte op een kerstmarkt in Luik... had eerst nog een vrouw vermoord. De vrouw is doodgevonden in een loods waar de dader vroeger een wietplantage had. Daarvoor is hij veroordeeld en ook voor illegaal wapenbezit. In die hangar lag dus nog een slachtoffer die door kogels om het leven is gekomen. Het officiële dodental in Luik staat nu op 6. Wat iedereen zich afvraagt is wat de man bezielde. Waarom kwam de 33-jarige Nordine Amrani tot zijn daad? Het is een gekke wereld. Als inwoner van Luik ben je vandaag verdoofd. Het is vanavond een dode stad. Voilà, het is een I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father. To gather up his tools.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 Een uur voor liftoff. Iedereen lacht, iedereen kijkt zo ontspannen, vind ik onbegrijpelijk. Ja, het is een soort feestje waar ja, meestal gaat het ook gewoon goed. Fred Kuipers, de broer van André Kuipers. is toch doodeng om ja, in zo'n capsule de ruimte in te worden geschoten? Ja, ik vind het ook wel uh, eng. Wel maar... Maar u lacht ook? Het is ook een beetje lachen vanuit uh... van de zenuwen. zenuwen. Ja, een beetje zenuwachtig, een beetje opgetogen. Het is een, een menging. De zaal van de Ruimtevaart Expo wordt niet meer vrolijk gekeuveld als het moment daar is. De enorme vuurzee, de rook onder de verlichte raket in de Kazachstaanse nacht. Honderden genodigden staan ademloos te kijken. En daar is dat moment. Ik heb het al een keer meegemaakt, kuipers. ik begon toch weer een beetje te trillen en ik knip me wel samen in mijn buik. Uh, vooral, vooral een loskomen van de aarde, dat is ik heel eng. En toen heb niet eenmaal recht de lucht in toen was ik gewoon een klein beetje opgelucht. Hij heeft inmiddels al wat uh, randjes gemaakt om de aarde. Dan is om rond half vijf Nederlandse tijd de docking. Dus dan gaat het ISS aan de Soyuz koppelen. We hebben contact. Yes, that's right. yeah. We hebben capture. Yes, right. We hebben have... docking confirmed. at 9.19. a.m. Central Time Over Southern russia Docking confirmed. We zijn bijna hier. En nu zie je de hatch opening. Last on board, European Space Agency's flight engineer Andre Kuipers, returning to the International Space Station three and a half years after he first visited it for 11 days. I'm glad that I'm here. hier ben. a fantastic morning, and uh, I see that in the coming months where we uh, where we're hoping to do. Hoi papa met Megan. I love you, ziet er goed good. Ja, ik zal wel lekker opgesmolten gezicht hebben van de fluid zit. <gift> nee, het is uitstekend hoe we hier weer terug te zijn. Hartstikke leuk. En jullie hebben genoten, hoe was de lancering? Ja, heel erg. Hoe voel je? Prima! Ja, ik ben er de eerste dag, maar uh, ik voel weer uh, helemaal thuis. Ik bekend voor Hoi papa, ik is Hoi. Dag Sterra? we papa horen en zien? Ja. In -boot, je weer aan? MUZIEK ja. Nou, prachtig Sterre, Dankjewel, U vindt het heel mooi. Dag André met Helen. Hij schat. Ik heb Stijn op schoot en Stijn vraagt zich af hoe het is om gewichtloos te zijn. Oké, okay, nou, dat voelt ongeveer zo. Het is een beetje als zwemmen, Stijn. Lijkt een beetje op, onder water, zweven. Wauw! Wow. <laughs> is je moeder. Oké, okay, lieve schat, heel veel succes. Ik lieve schat, ik hou van je. Doei doei. Ik spreek jullie gauw weer. Hoi. You felt so happy you could die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 Het is weer Aziatische inruilweek bij de Toyota Dealer. Raal nu uw Aziatische auto in voor de Toyota iGo. En ontvang 1000 euro extra inruilwaarde. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Wat ik fijn vind aan regiobank? Nou, persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.